4 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Stamperschat in Brabant is een automobilist op een groep carnavalsvirus ingereden. Dat gebeurde vermoedelijk na een ruzie, zegt de politie. Zes mensen raakten gewond, vier moesten naar het ziekenhuis. De automobilist ging er naar de aanrijding vandoor, maar werd later met iemand anders opgepakt. De twee verdachten wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. De landen die samen met Rusland de G8 vormen zetten de voorbereidingen voor hun bijeenkomst in Sochi in juni stil. Dat heeft het Witte Huis in Washington vanavond bekendgemaakt. Het samenwerkingsverband van de grote industrielanden roept Rusland op om via onderhandelingen de problemen rond Oekraïne op te lossen. De ministers van Financiën van de landen zeggen verder dat ze bereid zijn Oekraïne forse financiële steun te verlenen. Bij terreuraanslagen in het noordoosten van Nigeria zijn zaterdag zeker 85 doden gevallen. In de stad Maidagoura vielen 46 doden toen kort na elkaar twee bommen ontploften. Op het platteland vielen 39 doden toen gewapende mannen met vuurwapens en granaten een dorp aanvielen. De acties zijn vrijwel zeker het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Met name de aanslagen in de stad worden gezien als tegenslag voor president Jonathan. Hij leek de terreurgroep te hebben teruggedrongen naar het platteland. Vorige week vielen nog tientallen doden bij een aanval op een school in Nigeria. In Los Angeles is de Oscar-uitreiking aan de gang. Jared Leto heeft een Oscar gewonnen voor de beste mannelijke bijrol in Dallas Buyers Club. Frozen werd de beste animatiefilm. Dan nog het weer. Het regent vannacht. Overdag is het eerst grijs en nat met veel wind. Maar in de loop van de dag klaart het op en het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. KRO. De Nacht van het Goede Leven met Adeline van Lier. Dit is de Nacht van het Goede Leven. Met Adeline van Lier. Van het goede leven En we zitten s ochtends vroeg al aan het bier En ze staan er nog. Ze gaan nu eindelijk pas naar huis. Moest al die rotzijn opruimen. En ze zijn helemaal niet tevreden over hun jingle. Maar ik vind hem hartstikke mooi. Recht uit het hart om uh, half vier. S ochtends gemaakt. Helemaal uit de blinds. overvallen. Ik, ik ga hem koesteren. Goed, dat waren Beatrice van der Poelen en, uh, en uh, Marcel de Groot. Maar wat gaan we nu doen? Oh ja, ik heb nog uh, ik heb mensen aan de lijn. Die nog steeds een oplossing hebben. Hoop ik. De juiste oplossing voor mijn vraag. Het uh, mysterie van Emily. We gaan, oh, gaan we even zoenen? Uh, har. Ben jij hey, daar, hello. Har? Ad ja, de echte, de one and only her. Har. Hé, hey Adeline, hoor je met mij? Ja. Ja? Dat is hier lang geleden, weer. Ja? Hoe is die? Ja? ja uh, redelijk wel, ja. Een beetje duffig, maar het gaat, lang. het gaat wel. Het breekt een beetje op het nachtleven, Ik dus ja. Het is altijd het nacht voor een goede leven, maar. Uh. Ja. Nee, het gaat, gaat toch wel. Hé, hey, wie denk jij dat het is? Ik dacht uh, boven de Doris. Met. Uh, uh, met shownieuws of zo. Nee, het moet echt iets met Pitty Brat zijn. Maar dat is dus niet goed. Eh shit, eh shit. Maar jij hebt nog een leuke tip, dat volgens mij. Uh, ja, op uh, elke maand is dat. En dat is op uh, 12 maart, dus over uh, een paar weken weer, op een woensdagavond... is er een poetry musica in het uh, boot Einde van de Wereld. Oké. Okay. is met Hans Plomp en uh, met andere dichters. Die trainen tra erop en die doen een paar gedichtjes en is, uh, muziek. En je kunt ook eten op de boot heel goedkoop. Oké. Okay. Op de JAVE-kade. Op de JAVE-kade. Je bent ook uitgenodigd. Oké, okay, wat leuk. En hoe heet die boot? Uh, de boot heet Einde van de Wereld. Oh ja, natuurlijk. Einde van de Wereld. Oh, leuk. Nou, Ik, ga, ik noteer het. Ik schrijf het nu op. Ik 12 ga... maart, om ja. uh, 5 uur, 6 uur, bijeenkomstig om te eten. Ja. En dan is de Musica. Ja, ik zit even... Poetry Musica. Het wordt gepresenteerd door de uh, uh, Bijst. Oh ja, ik zit ondertussen even mijn agenda te zoeken. Want volgens mij moest ik die avond naar het theater. Maar goed, ik ga, ik ga kijken. Hartstikke bedankt voor dit tip, haar. Doei. Oké, okay, graag gedaan. Doei. Doei. Nou, ik denk dat ik de laatste beller nu een kans geef. Nolly? Ja, Adelien. Hallo? Adelien. Adelien. Nolly en Adeline. Hé hey Nolly, uh, leuk, nog ja. een, een dame op de valreep. Uh, uh, uh, wie denk jij dat dit is? Ik denk dat het Petty Jan Rens is. En hoezo doet hij iets met Petty Bart op dit moment? Dat weet ik helemaal niet. Hey. <lacht> je doet maar, gooi. Maar omdat hij dus ook vroeger en nu ja. weer. Ja, je leeft wel eens wat. En... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hij is volgens mij heel... Dus het is niet goed? Nee, volgens mij is hij heel dik geworden. Dat staat mij bij. Oh nee, nee, nee, nou haal ik weer iemand anders door elkaar. Nee, Nolly, het is niet goed. Heb je nog een leuke cultuur, culturele tip? Nee. Oh. Heb het niet voor je. <laughs> ik doe wel veel aan cultuur, maar ik heb geen tip voor je. Kijk, ik gaf over 14 dagen naar het Rijksmuseum, maar ja, dat is geen tip, hè? Nou ja, dat is altijd de moeite waard, toch? En aanstaande dinsdag ga ik met mijn kleindochter naar het Mobach Museum. Dat weet jij ook misschien niet wat dat is. Wat is dat? Nou, ja? dat, is een, uh, dat was vroeger een pot, pottenbakkerij. Een hele dure keramiek. En dat schijnt nu uh, ook een museum te zijn. En mijn kleindochter, die wist dat. Ze zei, oma, oh, heb je zin om met je met oh. mee te gaan naar het Mobach Museum? Dat is in Utrecht. Oké, okay. nou, spannend. Ja, het is. Uh, uh, ik, ik heb nog één beller, dus ik ga je afsluiten. Dank je wel, Nolly. Ja. En uh, veel plezier met ja, je kleindochter. Doeg. doeg. Doeg. Monira, heb ik jou aan de lijn? Ja, dat klopt. Nou, je bent op de valreep. Ik wou, ik wou het net gaan afsluiten, maar ik, ik heb zo'n idee dat jij het weet. Nee, nou, ik denk Jochem van Gelder. Ja, helemaal goed. <laughs> en en hoe, wat, wat triggerde het bij jou? Nou, ik hoorde de laatste aanwijzing over Patty uh, Bart... en dat hij vroeger een kinderprogramma uh, volgens mij praatjesmakers gedaan had. Ja. Toen dacht ik, ja, dat, dat moet er zijn. Nou, leuk dat het toch nog op het laatste moment geraden is. Munira, blijf aan de lijn, dan uh, uh, noteert Vincent je, je, je adres... dan krijg je een knijpkat toegestuurd. Oké, okay? dank je wel, hè? Ja, dank je wel. Dag. Doei. Ik dacht, we gaan geen plaatje draaien... maar we gaan gelijk door met de hoorspel op herhaling... Het uh, is een echt oudje uit 1969, geschreven door Jorge Dias en de regie is van Jan Wechter en de titel is Vogeltjes van papier. Het oproepen van herinneringen heeft iets van het kijken door een kaleidoscoop. De door elkaar heen schietende stukjes kleurig glas... toveren eilen, vluchtige figuren voor ons oog. Maar het oproepen van herinneringen geeft ook een beetje een vertrokken beeld. Maar wat doet het ertoe als de steeds wisselende bonte kleuren en vormen... ons mooier voorkomen dan ze in werkelijkheid zijn... Vaak pak ik de kaleidoscoop uit mijn kinderjaren... en ik kijk erdoor in de hoop dat ene moment te kunnen vasthouden... dat me op deze wereld alles duidelijk maakt. Dat ene moment dat me mee kan slepen... niet alleen verstandelijk, maar ook mijn fantasie. De eerste keer dat ik in de kaleidoscoop kijk... is het alles wat wazig. Maar juist daardoor voor mij overduidelijk en onvergetelijk... De wolkenkrabbers waarin we toen woonden. Hoog en spits als naalden. Koud en verstild als gedoofde sterren die in het niet uiteenvallen. Naar het noorden een eindeloos perspectief van huizenblokken uit glas en staal. Naar het zuiden diezelfde onafzienbare massa's met glasonderbroken betonnen kolossen. Doodse stilte. Geen menselijk geluid. Alleen het zuizen van de wind door ontelbare televisieantennes. Natuurlijk waren er beneden aan de voet van deze wolkenkrabbers ook tuinen. Maar deze tuinen waren gevaarlijk. Al was ik pas twaalf jaar, dat wist ik. Want in de tien minuten per dag dat ik mijn ouders zag, konden ze me niet genoeg waarschuwen. niet in je hoofd de tuin in te gaan. Je weet het, hè? Die zit vol vleesetende planten, giftige insecten, vulkanische gassen en levensgevaarlijk drijfzand. Het is veel mooier om hier van bovenaf naar de tuin te kijken. Van hieruit zie je niet dat de wilde dieren elkaar verslinden en de bloemen plotseling in lillend vlees veranderen. Doe wat je vader zegt. Besluit hierop. En zo hoort het ook. Als je iets nodig hebt, vraag je het maar aan je grootouders... die in de huiskamer in hun zware gouden lijst hangen. Ik verveel me. hè? Eh, wat onnozel. Je hebt de kleurentelevisie toch? En het radarscherm. En toch verveel ik me. Ik kan met niemand praten. Wat zeg je daar? Als jij niet met de ijskast wilt praten, is dat jouw schuld. Je weet best dat je dat mag. De ijskast mag me niet. Hij is zo koud en zo ongenaakbaar. Ik ben bang voor hem. Gaat dan met de sofa en de stoelen. Die zijn makkelijk. Die willen altijd alleen maar praten over billen. Wees toch niet zo ondeugend. Het is toch vreselijk, die taal die dat kind uitslaat. Daar sloof je je dag en nacht vooruit om hem ordentelijk op te voeden. We zien elkaar dus weer morgen om deze tijd. Nu moeten we weg. Altijd zijn we te laat. Waarom, weet ik ook niet. Er zijn zoveel amusante dingen die je kan doen. Poets je tanden bijvoorbeeld. Of doe je yoga-oefeningen. Maar de ramen laat je dicht precies op temperatuur gebrachte de kamerlucht is veel gezonder voor je longen. Ik zal me zo vervelen. Geloof jij ook niet dat onze jongen wat aan de achterlijke kant is? Als we eens met hem naar een psychiater gingen... of we zouden hem in een tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen kunnen doen? Dat zou een schande voor de familie zijn. Punt je toch niet zo op? Tegenwoordig heeft bijna iedere familie die zichzelf respecteert... een niet helemaal volwaardig kind. Verleent je een zekere status? Laten we nou maar gaan. Ik geloof dat we veel te veel aandacht aan die jongen besteden. Dat is slecht voor kinderen. Dat is ongunstig voor een psychisch evenwicht. Oh, het maakt me allemaal doodnerveus. Vreselijk. Ik moet onmiddellijk een kalmeringsspil slikken. Voor ouders is een kind één grote weg. Nou, neem je caleidoscoop. Maar ik waarschuw je, geen opzene figuren maken. Vermoei je ene oog niet te veel. Kijk liever met allebei je ogen door dat ding. Vooruit, we gaan. Ja, we gaan. Mama! Mama! Mama! Mama! Mama! Op iedere etage van deze uit glas en aluminium samengestelde honingraad... was eenzelfde dialoog te horen. De alleen gelaten kinderen, hulpeloos overgeleverd aan de zegeningen van vitaminen... airconditioning en de volautomatische sanitaire interieurs... bleven kwijnend en verveeld achter. Natuurlijk hadden ze te over... Maar speelmakkertjes hadden ze niet. Hun enige aanspraak waren de portretten van hun grootouders in de gouden lijsten. De stoelen, de barokpendules en de ijskasten. Achter ieder raam drukte een kind zijn neus tegen de ruit... en tekende poppetjes op het bewaasemde vensterglas. Dan holden ze weer doelloos door de doodstille kamers... en praten met de familieportretten of de kristallen kronen. Grootvader. <kwijder> grootvader, waarom kijk je zo neidig? In mijn tijd was het bon ton zo te kijken. Lachen om allemaal allerlei nonsens, deden alleen houdskuikens. Waarom kom je niet uit je gouden lijst, grootvader? Wat zeg je nou? Kom toch uit je lijst? Tommer, Hier voel ik me op mijn gemak. Een gouden lijst geef je een zekere een die pakwaar. Wat niet zeggen wilde dat me niet iets ontbreekt. Doe me een plezier door het portret van je grootmoeder bij me vandaan. Ze hindert mij. Oh, dat is een toppunt. Ze is nooit iets anders dan een gewezen geweest. Ik kan er niet naast me velen. Goed, grootvader. Ik hang er in de slaapkamer van papa. Achter de grote Japanse vaas. Blijf met je handen van mijn lijst af. Stommerd. Haatplomben. Grootvader is altijd een vlerk geweest. En jij doet niet voor een Maar hij heeft nog nooit iemand met één vinger aangeraakt. Laat me dus een vredesnaam met rust. Oh, ja, ja, ja. Nou, kijk me toch niet zo van opzij aan. Oude Sateren. We moeten elkaar nog lang verdragen, langer dan ons allebei lief is. Onze portretten zijn olieverfschilderijen. Die vergaan niet zo gauw. Maar grootvader, zei ik Dat ik u moest... Je grootvader heeft hier in huis niets te vertellen. Hou je mond. geen heilig oud mens. Je ruikt penetrant naar modderballen. Hou je mond tegen mij, onbeschaafde oude wellusteling. Ik maak me van mijn spijker los en ik laat me zo op de grond vallen. Dat moet je doen. moet je beslist doen. Laat je maar vallen. Aan een vent als jij gaat niets verloren. Uitgedroogde oude slang. Smerige satra. Godstitzaanzinnige. Sinds, sinds mijn verwonding... ...in de voorlaatste oorlog is me zoiets niet meer overkomen. Dat zal ik je betaal zetten. Heilige Mathilde patrones der Weerlozen, sta me we bij. Oh, Oude lille lusteling, smerige zater, ouwe schijnheilige kerel. Zo ging het dag in dag uit. Je kunt je niet bezighouden met familieherinneringen. Die zijn meestal stom vervelend. Het zijn eindeloze kibbelarijen en teder gekoesterde rancunes. Er bleef dus niets anders over dan met de ijskast naar koele gesprekstof te zoeken. Niet nog meer ijs nemen. Dit moet ik hebben. Stel je toch niet zo aan? Ik heb maar een paar ijsblokjes genomen. Zullen we samen wat spelen? Ik ben een pinkwin. En ik heb een ei binnenin je. Net of je een ijsberg bent. Gewoon bespottelijk. Je praat nog altijd als een kind je bent al twaalf. Op jouw leeftijd hoor je langzaam aan deze andere, ernstige zaken te gaan denken. Waar gaan dan? Aan belangrijkere dingen. Jij zou bijvoorbeeld eens tijdig moeten leren... om op de juiste momenten ijzig te zijn. Dingen die om je heen gebeuren, koel te observeren. Totaal ijskoud zijn is de enige weg naar succes in de tegenwoordige wereld. Ik wil helemaal niet meer met je praten. Krijgt elke keer weer de koude koorts van je? Jij bent geestelijk volkomen achtergebleven. Als je nog langer op zo'n toon tegen me praat... dan trek ik de stekker uit het topcontact en dan ben je opgelaten. Dan komt er water uit je, uit alle hoeken en gaten. Laten we dat maar ophouden. Doe onmiddellijk mijn deur dicht. Ga maar spelen, achterlijk ventje. Hij had gelijk de ijskast. Ik was al twaalf en ik kon mezelf niet bezighouden. De atmosfeer in de broeikas waarin ik werd grootgebracht en gekoesterd als een kostbare kamerplant... stond ieder spelletje en iedere vorm van leven kwaadwillig in de weg. En toch voelde ik het leven diep in me ontluiken. Ik had medelijden met mezelf en er bestaat niets ergers dan dat... Ik probeerde het uit te leggen aan de lamp van Bergkristal die bij ons aan het plafond hing. Pas op dat het hier niet gaat tochten. Want dan slaan hem kristallen tranen tegen elkaar op. Dat is slecht voor ze. Lieve lamp. Wat hoort een jongen van twaalf jaar nou eigenlijk te doen? Moet ik dat weten? Je zou je bijvoorbeeld allemaal op kunnen hangen. Me ophangen? Och, dat viel me zo ineens in. Zomaar een inval. Niets meer. Maar kan ik ook niet huilen zoals jij? Dat zou misschien erg mooi zijn. Oh nee, beslist niet. Jij huilt toch geen tranen van bergkristal zoals ik? Jij bent niets anders dan een mensenkind dat ze verveelt. Overigens. Mannen huilen niet. Maar ben ik dan al een man, lamp? Zoiets vraagt men een lamp niet. Dat is een mysterie. Ik begrijp je niet. Waarom zeg je dat? Waar is dat dan, dat mysterie? Je moet geen dingen vragen... waardoor ik nog meer moet huilen. Ik wil namelijk geen één van mijn kristallen tranen... zomaar vergieten. Daar zijn ze te kostbaar voor. Kom, lam van kristaltranen. Laten we een spelletje doen. Ik leer jou hoe je moet lachen. En dan laat jij mij zien hoe bol de wangen van een glasblazer worden... als hij flessen en glazen blaast. Herinner me alsjeblieft niet aan mijn glasblazer. Want dan moet ik nog meer huilen. Hij was een kunstenaar in zijn vak. Zijn wangen. Zijn wangen waren rozenrood. En hij had zoveel lucht in zijn longen... dat hij de zeilboten... ...op het meer wil had kunnen laten varen. Maar ga nu weg. En laat me dromen van een knappe, jonge glasblazer. Huilebalk. Spelbrekster. Die kristallen kroon had natuurlijk ook gelijk. Ik was geen kind meer. Maar wat was ik dan? Misschien wist de klok het... Het staande horloge uit de baroktijd. Hij stond op de gang. Ten slotte geeft een klok het tijdsverloop aan. Ach, acht slagen maar en het is negen uur. Dat is grappig. Deze klok wordt hoe langer ook kind. Hij loopt voor en hij loopt achter zoals het hem uitkomt. Ik zal je verbranden. Monster, dat je bent. Je durft niet meer. Wat haal je je in je hoofd? Ze moesten je verbranden, monster. Jij durft nergens meer voor. En jij durft zoiets te zeggen? Ben je dan stapelgek? Een kind van twaalf jaar... Zou toch ten minste moeten kunnen tellen. Ik heb negen keer zeer welluidend geslagen. Vergissen doe ik me nooit. En ik loop nooit voor of achter. Daarnet zei de lamp dat ik geen kind meer was. En nou zeg jij dat ik er wel in ben. Wat is nou waar? Ik leef altijd in het heden. Ik ken geen verleden en geen toekomst. En jij bent geen kind, maar je bent ook niet volwassen Wat ben ik dan wel? Jij bent wie je bent Geen minuut meer, maar ook geen minuut minder Wat praat jij gek? Ik mag toch aannemen dat je een grapje maakte toen je zei dat je me zou demonteren, of niet? Ik zei alleen ze moesten je verbranden maar misschien is het helemaal niet zo'n mooi idee om eerst een beetje in je binnenste te rommelen. Wie weet wat er allemaal verborgen zit in het lange leven van jou. Zit misschien wel een lijk in je buik verstopt. Men zegt namelijk dat een paar van onze voorouders op bijzonder geheimzinnige manier verdwenen zijn. Nee, ik verstop niets. Op mijn erewoord niet. Alleen wel oude raderen en veren. Anders niet. Echt waar, anders niet. Luister eens klok, ben je eigenlijk opgevoed door je ouders? Of heb jij je ouders ook nooit gezien, zoals bij mij het geval is? Ik ben een natuurlijk kind van een Zwitserse klokkenmaker. Hij schaamde zich altijd voor mij. Hij had me stiekem s'nachts in zijn werkplaats in elkaar geknutseld. Wat wil dat zeggen, een natuurlijk kind? Zijn alle kinderen dan niet natuurlijk? Zulke dingen moet je niet vragen. Zeker niet aan een klok uit de barokperiode. Dat zijn precaire, netelige vragen. Ik mag je niets meer onthullen. Mag ik, maar als ik niks mag vragen wat me interesseert, wat moet ik je dan vragen? Vraag me hoe laat het is. Dat vind ik altijd een prettige vraag. Hoe laat is het? Wart over negen. Geen minuut meer, geen minuut minder. Hé, wat vervelend. Ik moet jou altijd hetzelfde vragen. Integendeel. Het is bijzonder onderhoudend. Maar jij bent erg ongeduldig, kleine man. Tja, ik wou het liefst dat er al twintig jaar om was. Of dat de tijd gisteren was opgehouden. Nou voel ik me zo verloren. Vraag me nog eenmaal hoe laat het is. Alsjeblieft. Nog één keer. Zo kunnen we de hele morgen zoek brengen. Ik moet dat domme, vervelende getik van jou niet. Hm. Mijn hart klopt veel vlugger. Ik zet de wijzer op je wijzerplaat hm. gewoon op acht uur s'avonds. Dan is de dag tenminste om. Nee, niet aan mijn wijzers komen. Dat wil ik niet. Laat dat. Blijf <tie> Raak me die aan. Nee. <tie> Oh, oh, oh. Ik krijg je wel Nou heb ik je een heel jaar voorgezet Maar de tijd laat zich niet bedriegen En de verveling begon met iedere slag van de klok Meer op de automatisch gezuiverde lucht van onze kamer te drukken En als ik nu mijn kaleidoscoop een slag draai doen me een nieuwe indrukken op Beelden van een jongen die niet meer wist of hij nog een kind was. En die door de vertrekken van de hermetisch gesloten woning dwaalde. Constant op zoek naar een kier, een spinnenweb, een vochtige plek of wat dan ook... waarbij hij zijn toevlucht kon nemen en waarmee hij kon praten. Maar in de luchtdichte kamers waren de kleuren zeer bestendig. En alles glansde en blonk van het groen. Zodat er geen grijntje stof kon komen. Ik had iedere mogelijkheid tot een gesprek met de schilderijen... de stijlmeubels, de tapijten en het televisietoestel uitgebouwd. Ik had zelfs eindeloos lang geconverseerd met het automatische vuilnisvat. Hoewel de wijze waarop dat zich uitdrukte niet bepaald verfijnd was. Had ik maar een hond gehad. Een levend wezen. Iets zo verrukkelijks als een levend wezen. Al was het maar een heel kleine hond. Ik zou hem een heleboel namen geven dan kan ik hem altijd roepen als ik met hem wil praten. Een hond is beslist niet als een lamp. En ook niet als een klok. Een hond is veel meer. Veel meer. En hij is er altijd. Vader en moeder zijn altijd weg. Maar dat waren ijdele dromen. Onvervulbare wensen. Er kwam een doffe berusting over me. Ik ging op de vloer zitten... En zonder dat ik het me bewust was streken mijn vingers langs een stuk krant dat iemand daar had laten liggen. Wie heeft als kind niet eens een scheepje of een vogeltje van papier gevouwen? Iedereen toch? Ik nam de krant en vouwde een papieren vogeltje. En voor mij was dat het eerste papieren vogeltje van de wereld. Een uit louter fantasie geboeren scheppingstaat. Toen ik uit mijn mijmeringen tot de werkelijkheid terugkwam... lag er een wonderlijk iets met papieren vleugeltjes in mijn hand. Ik deed het raam open. Iets wat mij, dat wist ik, ten strengste verboden was. En toegevend aan een blind raadselachtig verlangen... wierp ik het papieren vogeltje in de onbewogen lucht. Enkele seconden viel het vogeltje in de diepte. Maar dan, als gestuwd door een onzichtbare kracht steeg het langzaam in wijde bogen weer omhoog. Na enige ogenblikken verloor ik het uit het oog. Waar zou het heen gevlogen zijn? Waar zou mijn papieren vogeltje nu wel zijn? Zou het in de tuin gevallen zijn? Bij de vleesetende planten en de wilde dieren? Maar het vloog. Het is niet gevallen. Het kan vliegen. Het papieren vogeltje was inderdaad niet in de tuin gevallen, maar vloog op een cirkelvormige baan een stiekem geopend venster van een andere woning binnen. Daar zat ook een kind. Een van de ontelbaar velen die in deze stad van glas en aluminium naar een beetje liefde verlangde. Oh, Nou is er iets de kamer ingevlogen. Hoe kan dat zijn? Giftige insecten... en bloeddorstige vampiers vliegen door open ramen. Waar is het neergevallen? Daar, achter de piano. Och, het is maar een stukje gevouwen papier. Maar hoe kon dat nou naar binnen vliegen? Het meisje dat zich dit afvroeg was ongeveer zo oud als ik... Misschien dacht ze dat het gevaarlijk was om met het papieren vogeltje te spelen. Minstens even zo gevaarlijk als spelen met krokodillen en slangen. Maar toen ze voetje voor voetje dichterbij was gekomen... nam ze het vogeltje van krantenpapier op... en las hardop wat er gedrukt stond op de vleugels. Als resultaat van de jongste psychotherapeutische onderzoekingen... bewerkstelligde neyco in circa 40 van de... Honderd gevallen, een duurzame relaxatie van psychische spanningen. Een hygiënische, humanere huishouding... dankzij de elektrische keukenapparatuur merk polizel Het gebrek aan liefde en geloof, waarschuwde de patriarch van Jeruzalem... zal de mensheid onomstotelijk vroeg of laat met een nieuw wereldconflict confronteren. Ik begrijp het niet, maar het is beslist een soort boodschap. Een brief. Iemand wil me iets zeggen. Hier ben ik. Ik heb de boodschap ontvangen. Ja, ik heb de boodschap ontvangen. Hier ben ik. Als antwoord een angstaanjagende stilte... en het zich tot in de oneindigheid uitstrekkende landschap... van spitse torengebouwen van glas en staal. Toen nam het meisje ook een oude krant... en vouwde een pagina bijna net zoals het papieren vogeltje dat zij gekregen had. Zij nam haar vogeltje en wierp het ook uit het raam. Het trok een grillige baan door de lucht en vloog door een ander stiekem geopend raam. Daar probeerde een eenzame jongen vol vuur de boodschap te ontcijferen... die hij voor hem alleen bestemd waande. Een vliegende brief... Oh, wat geweldig! Iemand schrijft me door de lucht. Een, een synthetische stof die een aan de oplossing van het transplantatieprobleem deelnemende onderzoeker op een jong apenwijfje getransplanteerd heeft, veranderde binnen vier dagen in levend weefsel. Uh, het, het Openbaar Ministerie eiste levenslange tuchthuisstraf voor de drievoudige kipmoeder naar SIS. dient aanbeveling bij verhalen voor kinderen... af te zien van vredaardige uitweidingen... verzoekt de bisschop van Minnesota. Oh, wat fijn. Ergens zit een vriend die me iets wil zeggen. Jammer dat ik het niet begrijp. Maar toch geloof ik dat ze woorden vriendschap bedoelen. Ik zal ook een vliegende boodschap sturen. Met een vogeltje van papier. Die dag vlogen er vogeltjes van papier in alle windrichtingen. En de gelukkigen bij wie ze binnenvlogen lazen gretig de krantenregels. En ze geloofden dat het woorden van sympathie en vriendschap waren. Ontwikkelingspsychologische onderzoekingen wijzen duidelijk uit... hoe belangrijk een constant emotioneel contact tussen moeder en baby is. Leugendetectoren hebben bij verhorende door gebruikelijke fysieke folteringen, verkregen resultaten... reeds lang in positieve zin overvleugeld. Nog nooit heeft iemand zoiets moois tegen me gezegd. Dan moet ik op antwoorden. Dankzij het elektroencefalogram... kunnen nu ook bij beroepsboksers hersenletsels geconstateerd worden... die vroeger bij het gebruikelijke onderzoek... dikwijls niet tijdig als zodanig geconstateerd konden worden... Oh, wat wil dat zeggen? Het klinkt zo prachtig. En, en het is door de lucht gekomen. Een wespesteek kan dodelijk zijn. Op de bodem van de zee liggen gigantische reserves aan energie verborgen. Wat zou dat zijn? De, de zee... Daar zou ik graag heen gaan. Naar zee. Toonaangevende psychosomatici zijn de mening toegedaan... dat de korten op het gebied van sociale gevoelscommunicatie... niet alleen een acuut gevaar voor de ondergang van psychosomatische relaties opleveren... maar tevens kunnen leiden tot een onherstelbare verbreking van de, de mogelijkheid... Van tot het hebben van contact. Super adhesiepoeder Coriaal. Wat klinkt dat mooi, Coriaal. Ik maak nog een papieren vogeltje. Ik stuur direct antwoord. Toen de ouders s avonds thuiskwamen, kwamen, sliepen de kinderen al. De uit papier gevouwen vogeltjes hadden ze als voorzorgsmaatregel onder hun hoofdkussen verstopt. Ze hadden nu een geheim te bewaren. Een geheim dat ze niet met anderen deelden. De volgende morgen renden ze allemaal naar het raam... en wachten op de gedrukte woorden die hun gewaande boodschappen van liefde en sympathie zouden brengen. Keer op keer kwamen de vliegende boodschappers alle vensters binnen... En de hele dag deden de kinderen niets anders dan vogeltjes van papier... uit kranten vouwen en ze loslaten in de lucht. In die oneindige grote satellietstad vlogen kris-kras aan één stuk door... de belangrijkste hoofdartikelen, de meest desastreuze oorlogscommuniqués en de afgrijzelijkste sensatieverhalen... op de vleugels van de papieren vogeltjes door de lucht. Maar eens op een dag dat de seizoenen wisselden... gebeurde er iets onverwachts. Lacht Lach niet. Doe het raam dicht. Het wordt winter. Doe je bonte wand aan. We kunnen niet voortdurend op je letten. We hebben per slot ook nog wat anders te doen. En wat weet je ook? Bij het wisselen der seizoenen schijnt onze jongen ook veranderd te zijn. Hij speelt niet meer. Hij zit maar voor zich uit te staren. Bovendien ziet hij eruit of hij gelukkig is. Ik vind het maar eng. Ja, kijk nou eens goed. Het is net of het ineens geen kind meer is. Ik zou haast zeggen, het is bijna onzedelijk wat er met hem aan de hand is. Wat er met hem aan de hand is? De overgang van kind naar volwassenen brengt altijd iets onzedelijks met zich mee. Daar heb ik laatst iets over gelezen in een vakblad. Het leven is nou eenmaal zo onnatuurlijk. Laten we nou maar gaan. We komen weer veel te laat. We bellen je nog wel. We zullen de hele dag aan je denken. Om elf uur je vitaminepil nemen. Ja, ik weet het. Net als elke dag. Maar dit was geen dag als elke dag. Toen de ouders weggegaan waren... toen de klokken, de lampen, de stoelen en de ijskasten zwegen... openbaarde zich aan mijn raam iets merkwaardigs. Iets wonderlijks. Oh, het papieren vogeltje heeft in onze vensterbank een nest gebouwd ik zit er doodstil op. Het is hetzelfde vogeltje dat ik uit een stuk krantenpapier gevouwen heb. Het heeft nu uit takjes en droge blaren een nest voor zichzelf gebouwd. En aan veel andere ramen hoorde men stemmen die net zo blij verrast klonken. Een papieren vogeltje heeft een nest gebouwd op de televisieantenne. Daar, onder de dakgoot een nest... Maar dat is mijn papieren vogeltje. Hoe komt het daar? Alle daken zitten vol met nesten. Mijn papieren vogeltje broedt een ei uit. Waarom heeft mijn papieren vogeltje zijn nest nou zo hoog gebouwd? Ik kan er niet bij. De vogeltjes van papier hadden allemaal een nest gebouwd en eieren gelegd. Al heel gauw kropen er uit de eieren kleine, jonge vogeltjes van papier. Maar op hun vleugels waren er geen gedrukte woorden... geen berichten over oorlog en misdaad meer te lezen. Ze waren allemaal van lelieblank papier en gevouwen als hun ouders... Ze begonnen net met hun eerste schuchtere pogingen om te vliegen... toen de ouders van de kinderen thuis kwamen. Mama, kijk eens. Ons papieren vogeltje heeft een nest gebouwd op de vensterbank... en jongen uitgebroed. Och, wat zijn ze schattig. Kijk eens, papa. Ze zijn sneeuwwit en piepklein. Jonge papieren vogeltjes zijn erg zeldzaam, geloof ik. Dan moeten we ze direct in een kooi opsluiten. Zou ze luizen hebben? Jongen, breng direct een kooi. Nee. Niet tegenspreken. Hoor je wat voor Tony tegen me aanslaat? Doe wat je gezegd wordt. Zoals het een wel opgevoed kind betaamt. Nee, ik doe het niet. Ik ben geen kind meer. Ik ben geen kind meer. Een kooien haat ik. Ik vlieg naar zee. Ik weet niet of de papieren vogeltjes voor de kooien op de vlucht gingen... of dat het trekvogels waren die bij het aanbreken van een ander jaargetijde de zon tegemoet vliegen. De papieren vogeltjes vliegen naar zee... De jongen die mij geschreven heeft, vliegt vast mee. Zou dat meisje dat mij de boodschappen heeft gestuurd ook naar zee vliegen? Kon ik wel mee wegvliegen met de vogeltjes van papier? Wacht, vogeltje, wacht. Ik kom ook. Ik ga met jullie mee naar zee. Ik ben geen klein meisje meer. We zijn geen kinderen meer. We willen mee vliegen. Naar zee. Naar zee. Naar zee. Naar zee. Naar zee. Naar zee. Naar zee. Naar zee. Naar zee. En toen gebeurde er iets ongelooflijks. Iets wat ik nog nooit in mijn kaleidoscoop gezien had. Iets wonderbaarlijks. Uit alle ramen van die wolkenkrabbers ontvluchten jongens en meisjes... voortgetrokken getrokken door vogeltjes van papier die ze in hun handen hielden. Nu zagen ze elkaar voor de eerste keer. Duizenden kinderen beschreven met hun vogeltjes van papier wijde bogen boven de daken. Als wilden ze de stad een vaarwel toeroepen. Ze lachten en riepen en tenslotte sloegen ze allemaal dezelfde richting in. Zuidwaarts. Naar zee. Naar zee. Naar zee. We vliegen naar zee. We vliegen naar zee. Naar zee. We vliegen naar zee. We vliegen naar zee. Naar zee. Maar wat ik zag in mijn kaleidoscoop... dat heeft me bedrogen. De kinderen voelden zich inderdaad niet meer als kinderen. Maar als je volwassen begint te denken... Dan is het op een goede dag afgelopen... met gesprekken tegen olieverfschilderijen van grootouders. En vliegen is dan ook voorbij. Je wordt koud en ongenaakbaar als de ijskast. Huilen doe je niet meer. Want nu, als de lamp uit zuiver bergkristal... wil je niet zomaar tranen vergieten. En net als de oude klok uit de baroktijd... tel je alleen nog maar de minuten van het heden. En zo worden de kinderen net als hun ouders... wezens zonder een vleugje fantasie en zonder een greintje begrip voor anderen. Enkel voor zichzelf. Toen ze dus later zelf kinderen hadden... betrapte zij die kinderen op een dag... toen die, een beetje onhandig... maar met oneindig veel zorg... een oud blad van een krant aan het vouwen waren. Wat voel je met die krant uit? Niks, vader. Ik had er niet zo zin in iets te vouwen. Iets met vleugels. Vogeltje of zoiets. Ook nu... Ook vandaag is de hemel vol met wezens die ontspruiten aan de fantasie van uw kinderen. Nu wordt alles wat ik zie in mijn kaleidoscoop vager en vager. Ik weet niet of het aan de gekleurde stukjes glas ligt aan mijn ogen. naar het hoorspel Vogeltjes van Papier... geschreven door Jorge Diaz... en in 1969 geregisseerd door Jan Wechter voor de VPRO. Met dank voor het uitzenden hier. Uh, als verteller hoorde u uh, Paul van der Lek... en verder deden onder andere mee Frans Somers, uh, Martin Simonus... Eva Jansen, Jaap Hoogstra, Jos van Turenhout, Donald de Marcas... enzovoort, enzovoort. Tijd voor F. -punt Starik. In november 2012 begon hij de belevenissen van zijn toen dementerende moeder te documenteren. En in korte hoofdstukjes van gemiddeld 150 woorden beschrijft hij dat hele proces. Hoe ze haar heup breekt in het ziekenhuis, komt en uiteindelijk in een verzorgingstehuis. En uh, ja, daar is ze dus nu. Ze is net geplaatst. En haar zonen laten haar daar voor het eerst achter. Sometimes I feel like a motherless child. Tranen. Moeten jullie niet werken? Vraagt moeder uiteindelijk. Welke dag is het vandaag? We vertellen dat het woensdag is. Het is al heel lang woensdag vandaag. En dat we inderdaad zo langzaamaan eens moeten gaan. We hebben op dit moment gewacht. Ik zeg dat mijn lief morgen komt... Ik zal zelf morgen ook nog even komen. Als ik klaar ben met wachten op de verwarmingsmonteur die mijn douche komt repareren, hoop ik. We laten moeder achter, lopen door de gangen, nemen afscheid van mevrouw Gietelink. Mevrouw is een beetje in paniek, zeggen we. Ze snapt er echt helemaal niets van, wat ze hier doet. Komt goed hoor, zegt mevrouw Gietelink. Haastna doet de deur voor ons open. Nog voor we de deur uit zijn, barst ik in een monumentale huilbouw uit. Oh, kut, oh, kut, snik ik. Wat hebben we gedaan? Sleutel. Bij de receptie halen we een sleutel op. Een sleutel die ons toegang zal verlenen tot de afdeling waar moeder nu zit opgesloten. Willem begroet me enthousiast, alsof we inmiddels vrienden zijn geworden. Hij heeft mijn naam onthouden. Ik leg een tientje borg neer. Dat moet, anders raken die sleutels maar zoek. We rijden door de stad terug naar huis. De hel, de hel, herhalen we doelloos tegen elkaar. Jongste broer stelt voor om te gaan lunchen. Het is inmiddels bijna drie uur. Ik zeg dat mijn zoon thuis op me wacht. Die slaapt nog. Ik schenk een groot glas wijn in en nog een. Als hij wakker wordt is de eerste fles leeg. Mijn lief zegt dat ik meteen moet gaan bellen met de zorggroep die haar heeft geplaatst. Dat doe ik. Mijn verhaal wordt matig interessant gevonden. Mijn vrouw is geplaatst. Voor hen is het dossier gesloten. Moeder doen verschenen afgelopen november in boekvorm... bij uitgeverij Nieuw-Amsterdam. Ik vond het weer mooi. Goed. Vindt u het goed? Even Radio 4 op Radio 1, zo diep in de nacht? Ja, toch? Beethoven, strijkkwartet nummer 14 door het La Salle-kwartet.